Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. We krijgen nog veel meer extreme overstromingen, bosbranden en hittegolven. Het klimaat is zeker 2000 jaar niet zo snel veranderd als nu, zeggen wetenschappers... die voor de Verenigde Naties meer dan 1400 onderzoeken hebben geanalyseerd. Extreem weer wordt de komende tijd nog een stuk extremer... Volgens de wetenschappers is het mogelijk om de opwarming van de aarde de komende decennia te stoppen, maar er moet er echt veel gebeuren. Sommige veranderingen dreigen voor honderden jaren onomkeerbaar te worden, zoals de stijging van de zeespiegel, waar we in Nederland ook mee te maken krijgen. Er is een kans dat het water deze eeuw al een meter hoger komt te staan. Er moet meer worden gedaan tegen het maken en verkopen van anabolen. Die spiergroeiers worden steeds meer gebruikt in de fitnesswereld, schrijft NRC. Jordi nam ook zo'n anabolenkuur en zag direct dat het hielp. Ik had geen nek meer. Mijn arm was groter dan mijn hoofd. Daar heb ik ook nog foto's van. Als ik nu die foto's zie, denk ik, wat een opgepompt Harry. Ja, het ziet er niet uit. Later ging het mis. Na het slikken van een pilletje voor een feestje kreeg hij een hartinfarct. Zijn hart kon het allemaal niet meer aan. Experts waarschuwen ook dat anabolen niet zonder gevaar zijn. Je kunt er dus hartproblemen van krijgen, minder vruchtbaar van worden en een korter lontje van krijgen. Een automobilist uit het Brabantse Helmond is gisteravond gevlucht nadat hij op een andere auto was gebotst. In de auto van de gevluchte bestuurder vond de politie een fles lachgas. Ze hebben het kenteken opgeschreven en hopen de man alsnog op te kunnen pakken. En cool nieuws voor de bewoners van studentenflat de zwarte doos in Leiden: ze krijgen een airco. Kan nogal warm worden in hun studio's, want de flat is heel duurzaam. Hij is zwart, goed geïsoleerd om zoveel mogelijk warmte vast te houden. Ja, dat is fijn in de winter, maar zomers is het binnen vaak niet uit te houden. Je bouwt een flat die niet kan afkoelen en die maak je zwart en die zet je in de volle zon. Ja. Rara wat er dan gaat gebeuren. Ja, antwoord. Vaak stond er 40 graden op de thermometers in de kamers. En soms nog hoger. Studenten klaagden er vorige zomer massaal over. Ze kregen daarom als cadeautje al een kaartje voor het lokale zwembad. En volgende week is het helemaal fijn. Dan heeft elke studio een airco. Het weer veel wolken. Het blijft ook niet overal droog. Terwijl het vanmiddag in het noorden en westen wat opklaart... vallen er in het zuidoosten juist stevige buien met hagel en onweer. Het wordt gemiddeld een gaatje of 18. ZFM. Verkeersupdate.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 En we besluiten met Manon uh, uh, van de Wijtering En die gaat ons vertellen over de markt in Zandvoort. Als het goed is, is uh, Dimitri Bluis al aan de telefoon, Pim? Ja. Op. Dimitri, goedemorgen. Goedemorgen, Nou, ah, zeg, zeg maar Ben. Oh, ben. <laughs> ja, hé, hey, um, na een corona-jaar toch weer Timmerdorp. Ja. En. Uh, wat zeg je? Gelukkig wel. Ja, gelukkig wel.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 ja, het, het terrein is de Zuid, hè? Ja, parkeerterrein de Zuid. Ja, dat is ook duidelijk. Dus parkeerterrein de Zuid van 17 tot 20 augustus. Een aantal plekjes heb je nog over. Ja. Dus er kan nog ingeschreven worden op www.timmerdorp.nl Timmerdorpzandvoort.nl Timmerdorp.nl. Wees er snel bij, want er zijn nog maar enkele plekjes. Timmerdorpzandvoort. Timmerdorpzandvoort.nl Yep. Nou, nou zit ik goed.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 Nou, uh -huh. nou eigenlijk, eigenlijk is dat niet zo, nee. Ze gedragen zich nee, netjes. Nee, ze, zeggen wel, ze roepen wel eens de kinderen en dan komen ze even gedag zeggen. Of dan komen okay. ze een of iets. Een knuffel. Maar uh, nee, voor de rest, uh, nee hoor, heerlijk. En een hele hoop ouders vinden het ook heerlijk uh, dat ze de kinderen even een weekje kwijt. <laughs> Oké, okay, nou, dat, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Okay. Want dit is natuurlijk het einde van de zomervakantie. Ja, verveling. Ja, dus, uh, ja, verveling, ja. Ja, leuk. Nou, mooi. Ja. Succes, zou ik zeggen.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 We're Pretend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 om even in de, in de, in de radio uitzending te komen. Alleen, uh, ja, de, de katten die uh, hadden even een, een noodsituatie... waardoor we naar de dierenarts moesten. En uh, dat is hij helemaal meegeschoten uh, op dat moment. Maar gelukkig, uh, gelukkig maakt hij het goed en is hij, uh, is hij weer in betere hand. Hij loopt weer, gelukkig maar. Nou, ja. mooi. <laughs> um, toen ik het persbericht las van WSQR... toen dacht ik, nou, dit is de missing link op het circuit. Daar zitten we eigenlijk met z'n op te wachten op zo'n evenement op zo'n ja, is geen evenement, want het is blijvend, hè. Ja. Uh, wat ik mij in de eerste instantie afvroeg, wie, wie zit er hier achter? Want het lijkt me een zeer kapitaal-intensieve onderneming. Ja, uh, dat, uh, dat klopt zeker. Uh, nou, uh, Racewear is eigenlijk al bekend van uh, het official F1 Racing Center. Wij hebben in Utrecht al een, uh, een uh, virtueel racecentrum met uh, 60 simulatoren, een groot stuk horeca en, uh, en dergelijke. En dat is dan in samenwerking uh, met, uh, met Formula One. Met wie? Uh, met Formule 1, Ja. Yeah. En uh, Alleen we merkten gewoon dat, uh, dat, er, uh, dat, dat er ook heel veel vragen is naar verschillende klassen, verschillende raceklassen die we kunnen aanbieden. En daarbij zijn we eigenlijk gaan, uh, gaan uitbreiden. En uh, ja, CM.com CRM antwoord is, uh, is de eerste locatie en ook gelijk op een nou, natuurlijk een unieke locatie. Ja. Uh, dus uh, ja. uh, zo is het eigenlijk een beetje, een beetje starten. Mm.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 Dat is een, mooie, een mooi groepsuitje. En welke circuits uh, worden er allemaal te Nee, ja, Die zijn eigenlijk uh, ontelbaar in, in, de, in de mogelijkheden. Maar we zullen uiteraard werken dat het uh, uh, circuit uh, Zandvoort de meest populaire zal zijn. Ja, dat is ongetwijfeld. Ja. Maar Hockenheim of Oostenrijk, dat soort, uh, waar Max Verstappen ook uh, goed heeft gepresteerd, zal ook wel populair zijn, denk ik.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 Nou, Het ja, ik... zal een beetje koffie koffie zijn, zeg maar. maar <laughs> uh, uh, en, een, en een lekker biertje. Ja. Maar, um, lekker biertje een lijkt een me nou niet zo verstandig, maar goed. <laughs> <laughs> maar om, om, uh, dat is dan de enige plek waar je zeg maar, uh, met drank met uh, kan Ja, precies. <laughs> dat mag dan, hè. Maar, nou, maar, ik dan, moet dan zeggen, dan ik dan denk je dat je het een, een ongelooflijk uh, goede aanvulling is... op het bestaande aanbod van Zandvoort. Dankjewel. Want uh, dat past eigenlijk helemaal in de traditie van Zandvoort. Reesdorp, circuit, uh, Formule 1... Dus het kan eigenlijk niet anders dan dat het een succes wordt. Daar hopen ja, jullie natuurlijk ook op. Ja, dat, dat, dat, dat vertrouwen wij zeker ook. En ja. we gaan ons uiterste best doen om uh, dat te verwezenlijken. Ja. Kan je nog één uh, nog keer de website noemen? Ja, de website is uh, resquare.nl. En Square schrijf je dan met S-Q-U-A-R-E. Oké, okay, ja. nou, dat is dat, uh, duidelijk voor degene die nu al de informatie willen hebben...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 Hartstikke leuk. Bedankt voor jullie interesse. Ja, succes voor alle voor, met alle voorbereidingen. En tot horen. Oké. Okay. Tot ziens. hoi. Hey, hoi.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 That you look better than ever Just so you know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 Ik was verbaasd dat om half één <kwijnt> alles dicht, want er gingen mensen eten. Dat was gewoon standaard in Volendam. Uh, half één was etenstijd en dan gingen gewoon de kantoren dicht. Dat vond ik heel ja. opvallend. Uh, ja. Maar ik heb gisteren gekeken, wat is het format van het programma?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 ja, ja. in Zandvoort gaat de verslaggever daar eens in de twee weken langs. En dan neemt hij twee afleveringen op. En die afleveringen worden uitgezonden in een ander sportprogramma van ons. Dat is op de maandag te zien, ook om kwart over vijf. En dan geven zij hun ja, mening, ongezouten mening, op hun wijze over, over Ajax, AZ, Fonam en Telstar. dat is dan kort en een beetje luchtig geknipt op, op een ja, wat, wat lollige manier. Ja. Dat Piet is eigenlijk ook, hè. Ja, nee, precies. Ja. Het moet niet te zwaar zijn natuurlijk. Maar ik vond nee. niet uit dat Piet, Piet Keur zeker nog een keer... ook in, in de aftrap ja. uh, aanschrijft, hoor. Want dat die, lijkt uh, me wel. Ja, ja, zeker. En dan is Sanford ook een beetje vertegenwoordigd. Hebben we hebben natuurlijk Lampen, best een ja, grote club. Ja. Nou ja, we proberen wel een programma... het is goed dat je dat zegt, we proberen wel een programma te maken. Het gaat natuurlijk ook betaalde voetbal...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 Nee, dat klopt, maar dan neem je het wel iets te serieus. Ik, ik, Oké, okay. ik zeg, de, de, de gasten, ik verwacht dat de gasten die zijn goed ingevoerd in het, in het voetbal. Dat die ook. Ik, ik was gisteren zelf bij een wedstrijd van Volendam in Eindhoven en David Enz zat daar op de tribune. En ik kan me voorstellen dat als David een keer bij ons aanschrijft, dat hij zegt: Ja, was een keer bij Volendam. En ik heb daar die linksback gezien, die 18-jarige jongen.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 We do takes way too long to get over you and remember the line we drew, but